6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Diara van Mali is afgetreden. Hij maakte zijn aftreden bekend een paar uur nadat hij was gearresteerd... door militairen van het Malinese leger. naar verluidt omdat Diara op het punt stond om naar Frankrijk te vluchten. De opdracht voor die arrestatie zou zijn gegeven door de militair Sanogo... die in maart een staatsgreep pleegde. Na die koep verviel Mali in chaos... en grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van het land. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen... blijkt uit onderzoek van het CBS en het SCP. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen... vrijwel elk jaar. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64%. Volgens de onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. De Britse bank HSBC heeft een schikking ter waarde van anderhalf miljard euro... getroffen met de Amerikaanse justitie...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 De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur van Belfast had besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen op het stadhuis mag wapperen. Veel protestanten zien dat als een provocatie. In Egypte dreigen opnieuw botsingen tussen voor- en tegenstanders van president Morsi. Vanuit beide kampen is opgeroepen om vandaag massaal de straat op te gaan. Vorige week vielen bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van Morsi zeven doden en raakten honderden mensen gewond. Het weer, veel zonnige perioden en vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt 1 graad in het oosten tot 4 graden aan de westkust. Dit was het NOS-journaal. Ah, en we hebben even In het heideland is het plaatselijk glad door bevriezing. En in het noorden- en oosten van het land is het ook plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is dinsdag 11 december. Goedemorgen. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid. Werkgevers zijn somber en zeggen steeds minder mensen nodig te hebben. Uit zijn concern Manpower deed onderzoek en de directeur, Frits Scholten, vertelt zo meer. Vanwege de economische crisis neemt het aantal vrouwen met een betaalde baan ook al niet meer toe. Onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft uitleg bij het stagneren van de emancipatie. En Mark Robin Visser, onze man vanochtend, is op zoek naar werk. Hij is in Utrecht. In Den Haag begint vanochtend vroeg al het topberaad aanpak voetbalgeweld. Is georganiseerd door de minister Schippers van ...sport en opstelten van veiligheid. Slaggevende Jeroen de Jager is daarbij. En we wel ook met NOC-NSF-directeur Gerard Dielessen ...die is al onderweg naar Den Haag. We houden het wegslepen van de Ocean Victory in de gaten. D66 maakt zich zorgen over de toekomst van woningcorporaties. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven vertelt zo dadelijk... ...waarom de plannen van minister Blok niet deugen. De film The Hobbit gaat in première. Met alweer meer geavanceerde 3D-techniek... ...kijken we dan in de wereld van dwergen, trollen en monsters. Jeroen Schutheiser stort zich in de wereld van de kunstkerstbomen. Gelderland krij zijn verdwijnblokken? Ja, de NOS en koekiemuur. Knibbel knabbel knuisje, de Radio 1 Journaal tot half tien. Internet kunt u ons volgen met cookiemuur nos.nl. van leider Diederik Samson slaat niet uit dat er in 2014 nieuwe maatregelen genomen moeten worden... om het begrotingstekort onder de 3% te houden. Hij zei dat naar aanleiding van nieuwe ramingen van de Nederlandse Bank... die volgend jaar economische krimp verwacht. Kijk, voor 2014 zul je wellicht met nieuwe maatregelen moeten komen. Maar dat kunnen we echt nu nog niet zeggen. Nu is het veel belangrijker dat we de maatregelen die we nemen... waarvan Nederlandse Bank en overigens ook alle anderen zeggen... die zijn nodig en ook nuttig, dat we die ook gaan doorvoeren. Zoals ik al eerder zei, met een zo breed mogelijk draagvlak. Volgend jaar blijft het kabinet dus koersvast. De Nederlandse Bank vindt dat er voor 2013... juist extra maatregelen genomen moeten worden omdat volgend jaar het begrotingstekort op 3,5% uitkomt. Het ministerie van Financiën liet weten niet af te willen wijken van de afspraken die nu gemaakt zijn. En Samson onderstreept dat nog eens. Kijk nou niet meteen naar 2013. Overigens doen wij dat sowieso niet naar aanleiding van het bericht van de, de, de, de Nederlandse Bank. Maar vooral naar aanleiding van een bericht in maart van het Centraal Planbureau. Uh, doe wat je moet doen. Maar hou ook koers en wijzig niet bij elke nieuwe winstwaarschuwing het beleid. Ja, en het Centraal Planbureau komt maart dus volgend jaar met die nieuwe cijfers. De luchtmachtbasis in Leeuwarden doet onderzoek naar een bijna botsing tussen twee Nederlandse F-16's gisteravond. Dat heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De twee straaljagers zouden elkaar boven Duitse oefengebied op een haarna hebben gemist. Vliegtuigspotters vingen op dat tussen de twee piloten de woorden neermis werden uitgesproken. U hoort een fragment. Zo, hmm. dat was even schrikkelijk, hè? Oeh, uh, ik heel erg Ja, ik zeg het net op het laatste moment even. Ik laat het in die paard tellen. dat uh, bij zo'n andere dingen, uh, zeg maar, uh, richting gotcha. Moeilijk te verstaan als je goed luistert. Uh, hoor je een van de piloten zeggen, dat was even schrikken, zeg. Uh, ik zag het net op het laatste moment. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er gebeurd is. De luchtmachtbasis in Leeuwarden gaat onder meer de vluchtgegevens onderzoeken. Italiaanse premier Monti blijft toch aan tot de parlementsverkiezingen in februari. Afgelopen weekend werd er gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van de premier door de mededeling van het bureau van president Napolitano. Gisteren zijn Monti dan toch door te gaan. The, the current uh, government has not left, uh, is fully in charge and uh, will be so uh, until a new government uh, comes up uh, after the elections. De regering zit er nog altijd en dat zal zo blijven tot de komende verkiezingen zegt Monti. Als premier geniet hij veel vertrouwen van de EU in de financiële wereld. Nieuws over zijn opstappen zorgde er gisteren voor dat de Italiaanse aandelenkoersen kelderden en de rente op staatsleningen omhoog ging. Ja, dat kwam ook nog iets anders Uitgerekend gisteren liet Silvio Berlusconi namelijk weten weer een gooi naar het premierschap te willen doen. E purtroppo i risultati sono stati risultati che tutti conosciamo. in tutte le het resultaat van dit zakenkabinet is in alle opzichten negatief, al dus Berlusconi. Door alle schandalen rond zijn persoon is de kans dat hij opnieuw premier wordt nihil. Toch kan hij volgens de laatste peilingen rekenen op zo'n 18 procent van de stemmen. Genoeg om eh, zijn tegenstanders flink lastig te maken, zegt correspondent Rob Soutberg. Maar als je hier zit, hè, zo deze dagen in Italië, dan hoor je ook gewoon echt een zucht. Echt door dit land gaan. Uh, de man. Berlusconi, die natuurlijk twee decennia hier de politiek bepaalde, is uh, weer helemaal terug. En de Italianen die zuchten zo hard, want het lijkt of ze gewoon maar niet van hem afkomen. Want onder Berlusconi geneed Italië af. Monti, premier van een zakenkabinet, heeft door strenge hervormingen het vertrouwen in Italië deels kunnen herstellen. Hij heeft er trouwens vertrouwen in dat een volgend kabinet die lijn doorzet. Ex-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft een schikking getroffen met het kamermeisje dat hem beschuldigt van verkrachting. Er werd eerder al gespeculeerd over een schikking, maar die berichten waren voorbarig. Gisteren kwam de rechter met een uitspraak. Uh, ladies and gentlemen, about ten minutes ago, uh, we reached a settlement, uh, let me say, the amount of the settlement is pursuant to an agreement by the parties and with my ratification, is confidential. Nou, er is dus overeenstemming, maar de hoogte van het bedrag blijft vertrouwelijk. Er gaan geruchten dat het om miljoenen dollars gaat. Dus trouwens, Kaan zou vorig jaar mei in een hotel in New York... het kamermeisje Dialo tot seks hebben gedwongen. Hij kwam naar mij en breast. mijn no, you Nee, je moet niet sorry zijn. Ik zei, stop, ik wil mijn lose niet job. Leidde uiteindelijk tot een rechtszaak tegen DSK. Maar die werd geseponeerd omdat de aanklagers Diallo niet geloofwaardig vonden. Ze spanden daarop een civiele procedure aan. Nadat gisteren de schikking bekend werd, bedankte ze iedereen die haar heeft bijgestaan. Ik wil say zeggen dat ik iedereen die me all over the Ik bedank iedereen. Ik God. En God bless you all. Dank u wel. Affaire kostte Strauss-Kaan zijn baan, zijn kans op het presidentschap van Frankrijk en zijn huwelijk. In Frankrijk loopt er ook nog een onderzoek tegen strauss kahn omdat hij betrokken zou zijn bij een prostitutienetwerk. Het Europees Parlement gaat straks bepalen... welke Europese politieke partijen subsidie krijgen en welke niet. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... ziet helemaal niets in dit voorstel van Brussel. Hij vindt het goed dat er gekeken wordt of het geld wel rechtmatig besteed wordt... maar dat er ook een inhoudelijke toets bij zit, vindt hij ondemocratisch. En wat ik eigenlijk ook een, een onwenselijk idee vind... is dat het Europees parlement partijen zou gaan horen... Nou, dat staat nu in het voorstel voor de verordening... en dan zou gaan besluiten of zo'n partij kan worden toegelaten. Dan denk ik, het is hier niet hospiteren voor een studentenhuis of voor een sociëteit. Ik vind het uh, uh, niet wenselijk dat uh, het Europees parlement zich gaat bemoeien... met de opvattingen of de procedures van andere politieke partijen. Later vandaag spreekt Plastek hierover met de Tweede Kamer. In Amsterdam Noord moesten gisteravond zeven mensen met een koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis. Dat was een hoge concentratie in een appartementencomplex. De brandweer van Amsterdam. Vanavond rond 9 uur werd de brandweer gealarmeerd uh, voor de, aan de overslagweg. Uh, daar, was een, uh, daar is een hoge concentratie koolmonoxide gemeten uh, in verschillende woningen. En de oorzaak van die koolmonoxide hoge koolmonoxide concentratie is niet bekend. Eerder op de avond moest er al in het centrum van de stad een meisje naar het ziekenhuis... met eenzelfde vergiftiging, koolmonoxide dus, en dat kwam door een defect gaskacheltje. De beurzen op Wall Street sloten gisteren op de valreep toch nog licht in de plus. Er was eerst uh, sprake van een mineurstemming... omdat de Italiaanse premier Monti vroegtijdig zou aftreden. Maar weer goede cijfers van McDonald's hielpen de beurzen uit de rode cijfers. Dow Jones steeg 1 tiende procent, Nestec uiteindelijk 3 tiende. In Japan wordt alweer gehandeld. De Nikkei-index staat op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. We gaan naar Mark Robin Visser, die is vanochtend in Utrecht. En Mark Robin al aan het werk. Ja, zeker. Wat dacht je? Ja, ja, ja, zeker. Ja, <laughs> nou, ja, het is weer... Ja, ik kan weer cijfers, hè, doen, Het is weer, het is weer uh, over cijfers die ik dan weer niet heb. Dat, dat is dan weer, dat krijg ik dan weer. Dan... Um... Nou, mag ik uh, iets vertellen over cijfers die er nog niet zijn? En, en uh, wat ik dan wel weet, mag ik eigenlijk ook niet zeggen... omdat er nog een embargo op zit tot, uh, tot half zeven. Dus um, gisteren nou, natuurlijk een niet cijfers aan, hoor. van de Nederlandse... Zeg het maar gewoon. Nee, dat doen we niet aan. <laughs> nou, als jij het goed vindt... Ik vind het goed. <laughs> ik, begin een, ik begin er niet aan. Nee, nee, ik begin er niet aan. Afspraak is afspraak. Gisteren hadden we natuurlijk die cijfers van de Nederlandse bank... Uh, die in de loop van de ochtend bekend werden. Nou, dat is natuurlijk niet best. Hè, de vooruitzichten voor de economie. En vandaag hebben we een primeurtje straks om half zeven krijgen we de cijfers van Manpower van het grote uitzendbureau. Die heeft een onderzoek gedaan in, ik meen, 42 landen of zo. En we gaan straks horen hoe, uh, hoe de werkgevers uh, denken... dat de ontwikkeling van de, van de werkgelegenheid gaat in Nederland. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke graadmeter. En uh, ja, ik hoop niet... Ik hoop echt niet dat het een traditie wordt dat ik nou straks altijd de boodschapper van de slechte cijfers ben. Zo van als je s ochtends de radio aanzet en je hoort Mark Robin Visser. Nou dan weet je oh, dat, is ja, het dan nee, liggen, dat dat weer helemaal niet goed is. Blijf dan maar in je bed liggen. Dat je dan maar precies, ja, barricadeer de deur dan maar. Uh, dus dat hoop ik niet, maar ik kan het niet beloven. Ik kan het niet beloven. En daarom, toch maar om iedereen voor zover het nodig is een hart onder de riem te steken, ben ik in het pittoreske kanaleiland in Utrecht, waar een clubje is. Van mensen die uh, geen werk hebben, maar die zelf van alles bedenken om daar iets aan te nou. doen. En ze hebben uh, bedacht dat hun clubje heet de broekriem. En dat vond ik zo leuk. Ik dacht, nou, daar wil ik meer van weten. En hoe. Slecht die cijfers ook zijn en hoe hard het ook gaat regenen en waaien. Volgens mij kunnen we met dat soort mensen de winter door. Dus vandaar. Maar voor die cijfers, Marcel, en Lara, ja, het is ja, daar sta ik niet helemaal voor in, maar dat horen we dan straks wel. Ja, komt allemaal vanochtend. Ja. Dan gaan wij ze gewoon brengen zo een dadelijk. Makro binnen. En we gaan je volgen natuurlijk op je tocht door Utrecht. Since the first day we'll It's time to read the final woman's worth, where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. He's big carrying the weight of the world, at least I knew for me she'd always try. In these footsteps, I to cry and again we're not scared to fight never scared to do a try, no fear with the earth and the water and the air with the flow of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 Sabrina Stark hoorde u met A Woman's Gonna Try. Ja, Dat moet ook wel, want uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat eh, niet meer vrouwen aan het werk zijn op dit moment. Het getal is blijven steken. Je zou kunnen zeggen dat de emancipatie op dit moment stokt. Daar gaan we het later over hebben in deze uitzending. Ga naar de film. Al 100 jaar worden films in de bioscoop vertoond... die zijn opgenomen met een snelheid van 24 beeldjes per seconde. Maar dat gaat veranderen. Regisseur Peter Jackson heeft als eerste besloten... om deze traditie te doorbreken. En heeft The Hobbit 3D als eerste bioscoopfilm opgenomen... in 48 beeldjes per seconde. Dubbel zoveel dus. Het zogenoemde HFR 3D. Is dat ook een verbetering? Verslaggever John Saarbach nam deze nieuwe techniek door... met John Torborg van Amsterdam Video Production. Far to the east, over ranges en rivers, lies a single, solitary peak. The wolves are determined to reclaim their homeland. Meneer Torborg, wat is dat nou, dat HVR 3D? hvr 3D is uh, een, een film vertonen met uh, een hogere snelheid van beelden. Uh, met als groot voordeel dat de scherpte van de individuele beelden uh, zal worden verbeterd. Dus we hebben een scherper beeld, wat minder knippert. Uh, en dat is voor normaal film heel prettig, maar zeker ook voor 3D. Ja, wat levert het dan op voor 3D? Het levert in 3D zoveel op dat we uh, doordat we scherpere beelden hebben, komt uh, de 3D-ervaring uh, natuurlijker over. Is het nou een flinke stap? Is het een flinke verbetering? Uh, nee, het is niet een echte supergrote verbetering. Uh, het is een stapje in de goede richting. Uh, en ja, we kunnen het eigenlijk allemaal al van, van normaal televisie... waarbij er uh, 50 beeldjes worden uitgezonden per seconde. Dus dat is het ook. Er zijn mensen die hoofdpijn krijgen van de 3D-versies die er nu zijn. Is dat nu voorbij met deze versie? Nee, want het, uh, de, de hoofdpijn over het algemeen wordt uh, ontstaat... doordat uh, uh, de hersenen proberen een 3D-beeld uh, op te bouwen... En de, de, het gevoel van diepte op te wekken. En dat lukt niet bij iedereen. Uh, hetzelfde is met uh, wagensiek. De ene heeft het en de andere heeft het niet. Het is niet echt 3D natuurlijk. Het is een, een, een, we geven om en om een plaatje weer wat een beetje verschoven is. En de hersenen moeten die twee plaatjes over elkaar leggen. En zorgen dat wij zeg maar... Een beeldvorming krijgen waar diepte in zit. Maar dat is de hersenen een beetje manipuleren. Uh, en ja, we missen daar wel alleen de mogelijkheid om om een object heen te kijken. So en om zelf te bepalen waar we naartoe willen kijken. Want dat is reeds bepaald door de makers van de. De makers van de Hobbit. The die verkopen dit met een hele hoop toeters en bellen. Natuurlijk, dat is, dat is commercie, dat is reclame. Maar het is niet helemaal terecht volgens u. Nou ja, ja het is, het is, het is, alles moet je introduceren met een, met een hoop kabaal. Want dan tikken mensen het op en wij hebben het er nu ook weer over. Uh, het is een klein stapje in, in de verbetering van het bioscopen. En ik denk dat dat het beste is. Het heeft niet de toekomst. Uh, het, het zal niet zo blijven, de ontwikkeling zal doorgaan. We hebben de resolutieontwikkeling gehad en nu hebben we de beeldsnelheid uh, die we gaan opvoeren. En ik denk dat 3D in de komende jaren nog een heel andere vlucht krijgt. En ik verwacht ook wel dat de brilletjes langzaam zullen verdwijnen. Home is now behind you. The wereld is ahead. Oh. <laughs> het kan allemaal nog veel erger, dat hoort u. Het is uh, allemaal een en in The Habit. Maar u kunt het wel heel mooi zien. Het is mooi in beeld gebracht door Peter Jackson. Nieuwe 3D-techniek, uh, die film dus. En die gaat vanavond in première. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De burgemeester van het Veld van de gemeente Stichtse Vecht heeft haar excuses aangeboden aan de familie van twee omgekomen motorrijders. Drie jaar geleden kwamen zij in Tienhoven om het leven nadat ze over hobbels in de weg waren gereden. Die door boomwortels waren veroorzaakt. Gisteren legde de rechter een boete van 22.500 euro op aan de gemeente wegens dood door schuld. Gisteravond vergaderde de, de gemeenteraad daarover. Burgemeester van het Veld, geachte raadsleden. Wij bieden aan de nabestaanden onze oprechte excuses aan. Ook op ons bestuur en onze organisatie heeft het ongeval, de daaropvolgende strafvervolging en de lange tijd die dit heeft gevergd, een grote impact gehad. Met het vonnis van de rechtbank is er voor alle betrokkenen een oordeel uitgesproken over de feiten en omstandigheden rond dit ongeval. De kern is en blijft dat er een tragisch ongeval heeft plaatsgevonden waarbij twee jonge vrouwen om het leven zijn gekomen. De afsluiting van deze lange juridische procedure doet op geen enkele manier recht aan het verlies van de levens van de slachtoffers en aan het leed van de nabestaanden. Mede gelet daarop aanvaarden wij de uitspraak en hebben wij besloten geen hoge beroep in te stellen tegen het vonnis. De uitspraak Schuld heeft ons enorm geraakt. Het is voor het eerst dat een gemeente als wegbeheerder op deze wijze veroordeeld wordt... Als jonge gemeente Stichtse vecht trekken wij ons dit als bestuur en organisatie enorm aan. Wij zullen lessen uit de gebeurtenissen moeten trekken. In de richting van de nabestaanden wil ik aangeven dat wij dit ook hebben gedaan. Namens de nabestaanden was advocaat Tomlo aanwezig. Hij vond dat de burgemeester af moet treden, maar de gemeenteraad steunde hem niet. Hij is niet alleen advocaat, maar ook pleegvader van een van de verongelukte motorrijders. Na de raadsvergadering komt de burgemeester naar hem toe om hem een hand te geven. Maar die weigert hij. Ja, u weten ook over de burgemeester, burgemeesterdeek. Hoe denkt u over de burgemeester? Nou, ik vind dat ze de koffers moet pakken. Als familielid terugkijkend op deze dag, drie jaar na het ongeluk, zo lang heeft u moeten wachten op deze dag. Wat is nou uw gevoel? Is dat toch opluchting vanwege de straf of uh, is het teleurstelling vanwege de politieke situatie? Uh, er is een grote opluchting dat de rechter uh, zo'n helder uh, vonnis heeft gewezen. Ook dat er een strafrechtelijk vonnis is gewezen. En ik denk dat uh, dit, uh, deze zaak een wake-up call is voor ieder die met wegbeheer bezig is. Uh, dat dat geen flauwekul is en dat dat een serieuze zaak is. En dat je daadwerkelijk speelt met levens van burgers als je je werk niet goed uitvoert. Want nu heeft het twee doden gekost. Dat zei advocaat Tom Loo, pleegvader ook van een van de slachtoffers. Hij was in gesprek met Colette van Nuenen. Het Europees parlement gaat straks bepalen... welke Europese politieke partijen subsidie krijgen en welke niet. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... ziet helemaal niets in dit voorstel van Brussel. Hij ziet het vooral als een aantasting van de democratie. Ik vind op zich prima dat Europa registreert... wat in Europese politieke partijen zijn. Dat als men subsidie verleent dat men even kijkt van, van, is dat een echte politieke partij? Wordt dat geld wel rechtmatig besteed? Uh, maar waar ik niet voor ben, is dat er ook een inhoudelijke toets bij zit. Hè? heeft men wel de juiste opvattingen. Uh, dat uh, men zich wel heel indringend gaat bezighouden... met hoe het in zo'n partij democratisch georganiseerd is. En wat ik eigenlijk ook een, een, een, een onwenselijk idee vind... is dat het Europees parlement partijen zou gaan horen...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 dan maak je toch als anti-Europese partij... heel weinig kans om überhaupt toegelaten te worden. Het gaat hier om de registratie voor subsidie. Dus het is niet zo dat wanneer je hier niet erkend wordt... dat je dan niet gekozen zou mogen worden. Of je verkiesbaar bent, dat wordt echt niet bepaald... door het Europees parlement. Dat staat ook niet in deze verordening overigens. Maar ook al voor het registreren en het subsidiëren... vind ik dat onwenselijk. Er staat ook nog ergens in een van die regels... dat je minstens in vier landen als politieke partij actief moet zijn... Maar ja, het zou toch kunnen dat er een, een politieke beweging is in Schotland en in Catalonië... die met z'n tweeën een, een politieke beweging vormen... en dan niet in vier landen zitten, maar in twee. Wie zijn we dan nou om te zeggen, u wordt niet geregistreerd en niet gesubsidieerd? Nu is Nederland daar dan tegen. Wat zijn de mogelijkheden om dit plan van tafel te krijgen? Ja, het, eerlijk gezegd, laat ik eerlijk zijn... het verbaast mij dat er niet al veel eerder door mensen is gezegd... en ook door andere landen is gezegd, van dit, dit, dit moet je niet willen. Dus dat geeft te denken, hè? want kennelijk uh, denkt men in andere landen anders over. Ik denk dat we met kracht van argument zullen moeten proberen dat plan te veranderen. Nogmaals, dat er op zich een registratie optreedt en dat er toezicht is op transparantie. Hè? Waar komt het geld vandaan, waar gaat het geld heen? Prima. Maar dat we op dit punt zullen moeten proberen het plan te veranderen. En ik kan me moeilijk voorstellen dat we daar niet steun voor kunnen krijgen. Dus ik wil er echt de komende maanden mijn best voor doen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hans Andringa sprak met hem, onze verslaggever Plasterk. Praat het trouwens over vandaag met de Tweede Kamer. Voor niet kent, dat vreet hij niet. Dat waren wij vroeger, maar wij leven hier en nu. Eten, al het eten, ongezien, van het nee. En nu, applaus, voor gip met chocolade, saus, vlees en zoet. Ja, bij samen, kan heel goed, dus vragen wij. Doe nog maar een schepper erbij staan. Chocoladesaus, allemaal applaus. Kip met chocoladesaus, vlees en zoek. Aan we samen kan heel goed, nu vragen wij. Doe nog maar een schep erbij staan. Applaus voor kip met chocoladesaus. Herberg, de troost van stad met uh, kip met chocoladesaus. Het komt weer van hun album Rijstwafels met pindakaas... uit december 2012, deze maand. Dus helemaal nieuw. Het NLS Radio 1 Journaal, sport... Nederlandse wielerploeg Argos Shimano is volgend jaar verzekerd van deelname aan de belangrijkste wedstrijden. Argos heeft namelijk een van de laatste licenties voor de World Tour gekregen. Afgelopen seizoen vielen vooral de sprinters John Degenkoop en Marcel Kittel op door hun goede prestaties. Ploeg spreekt zich altijd duidelijk uit over een schone sport. En dat ook heeft bijgedragen aan het toekennen van de licentie, zegt algemeen directeur Ivan Sprekenbrink. Ja, ethiek is een van de onderwerpen. Nou, ik denk In deze procedure geldt vooral de sportieve kwaliteit. En daar stonden wij al, al 16 terwijl wij als enige ploeg... nog niet het volledige World Tour programma hadden gereden vorig jaar... waar je de meeste punten zou kunnen pakken. Dus ik denk dat het sportief al voldoende was. Maar het, het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook op de andere criteria goed scoort. Uh, en ethiek is er daar één van. Uh, dus ja, dat, dat draagt er wel aan bij. En in 2013 opnieuw drie Nederlandse wielerformaties in de World Tour actief. De Vakant Soleil en de White Label ploeg, voormalige Rabobank). die waren al verzekerd van een startbewijs. Voetbal dan. Trainer Michel Vonk van Sparta is geschrokken van de reacties op zijn uitlating afgelopen vrijdagavond na de verloren wedstrijd tegen Excelsior. Vonk bagdaliseerde toen de overtreding van van Deekman, die rood had gekregen, nadat hij op de borst van zijn tegenstander trapte. KNVB-voorzitter van Praag zei in een reactie dat zulke trainers niet in het voetbal thuis horen. Vonk is er zich nu van bewust dat zijn uitspraken niet zo handig waren.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 Dekman. De speler die rood kreeg, is trouwens voor twee duels geschorst. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Nederlandse bedrijven zijn erg somber over de werkgelegenheid. Er zijn meer werkgevers die denken dat ze mensen moeten ontslaan. Dan werkgevers die verwachten dat ze nieuw personeel zullen moeten aannemen. Het blijkt uit onderzoek door uitzendconcern Manpower. Vooral de verwachtingen over het aantal banen bij industriële bedrijven en bij bouwbedrijven zijn negatief. En straks maakt Robin Visser met de cijfers.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 had ze maar van Ico gehoord. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk... helpen wij ondernemers als Lieseloren graag. Zowel hier als daar Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Nighthawks is het bekendste schilderij van Edward Hopper. Een man en een vrouw zitten zwijgend naast elkaar in een New Yorkse bar... als toonbeeld van de eenzame, moderne mens. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Afro Close-up...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 Bel 0800 0828. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Zona. Misschien gaat u vandaag de kerstboom wel optuigen. In 80% van de Nederlandse huishoudens staat er zo dadelijk eentje. Uit cijfers van marktonderzoeker GFK blijkt echter dat... de echte kerstboom snel terrein verliest. Edelman in Reuwijk is importeur van onder meer kunstkerstbomen. En Jeroen Schutijzer ging bij hem kijken. Oh, denneboom. Oh, dennenboom. Ha, wist je trouwens dat het geen dennenbomen zijn, maar sparren? Ja, dat weet de graaf, maar je zingt niet. Oh, sparrenboom. Ronald van Veen. U handelt heel veel in kunstkerstbomen. Weet u dat ik er eentje op mijn vliering heb liggen? Ik hoorde zoiets, ja. Dit jaar dus voor de 17e keer zit ik die takjes weer uit te vouwen en zo. Is er nou al wat uh, veranderd sinds 17 jaar? Een gebruikersgemak is toegenomen. Er zijn van uh, PVC-bomen zijn er PE-bomen bijgekomen... die een veel natuurlijker uitstraling hebben... En er zijn ook uh, zeg maar, bomen bijgekomen die in vijf minuten staan. Daar hoef je eigenlijk alleen maar aan te schudden. Uh, shake to shape, die hoef je alleen maar aan te schudden. En dan staan ze, dan bent u klaar. Oh, nee, dat is mijn boom niet. Daar ben ik toch een uh, twintig minuten mee bezig, denk ik. Ja, al die takjes uitvouwen. Maar dat is ook wel een beetje de beleving van uh, kerst, hè? Oh, dat vindt u de charme ja, wel? het is de charme. Met ja. de familie de boom van zolder halen... en dan gezamenlijk de boom opzetten, uitvouwen. Mooie versiering erin. Zo begint kerst. Ik stond niet te juichen, hoor, toen we een kunstboom moesten gaan kopen. Maar dat kwam gewoon doordat we iemand hebben... die allergisch is voor een echte boom in huis. Maar ja, ik heb het dus even uitgerekend. Ik ben per jaar dus 7 euro kwijt. Ja. Is dat een van de voordelen? Dat is een van de voordelen. Daar, daarbij is het ook nog zo, als u milieubewust bent... dat u het milieu ook minder belast dan met een uh, echte boom. Legt u dat eens uit? Milieucentraal Centraal heeft dat berekend Dat als je met een kunstkerstboom langer dan 6 jaar doet... Uh, dat je in principe het milieu minder belast dan wanneer je met een uh, gewone boom werkt, want een gewone boom die groeit, die wordt gekapt, er worden beschrijdingsmiddelen gebruikt, je gaat naar het tuincentrum of naar de kerstmarkt om hem te kopen. Maar en vergeet u één ding, hè? Deze worden niet in Reewijk gemaakt. Nee, nou, dat klopt, maar ze rekenen deze bomen worden in Thailand gemaakt, maar ze hebben meegerekend het vervoer vanuit uh, Azië uh, naar Europa toe. We hebben in Nederland 7 miljoen huishoudens. Hoeveel procent heeft nou een kunstboom? Uh, in Nederland heeft 53 procent van de huishoudens een kunstkerstboom. Dat is meer dan de helft? Dat is meer dan de helft, ja. En dat, groeit, dat getal dat groeit nog ieder jaar. U bent er al 20 jaar mee bezig, hè, met ja. die kunstbomen. Hoe haalt een ondernemer het in zijn hoofd om in plastic bomen te gaan handelen? <laughs> Wij zien het niet als plastic bomen. We zien het als een uh, mooi alternatief. Dit zijn groene, dat lijkt mij logisch, maar u heeft ook witte. Zwarte. Wie koopt er nou een zwarte boom? Ja, de modieuze, de, de modebewuste mens. Er zijn, er zijn consumenten die een zwarte boom thuis hebben staan. Ik, het is misschien omdat ik in deze business werk, maar ook ik heb thuis een zwarte boom staan. Dat is op zich leuk, een statement. En er wordt heel veel gebruikt voor etalages, dus voor decoratie. Daar zie je veel zwarte bomen, witte bomen. Even voelen hoor. Nou, ja, dat lijkt net plastic, ja. Wat ziet u nou uh, voor effecten door die crisis? Mensen zijn uh, bewuster geworden voor, over hun uitgaven. Maar we zien toch wel dat uh, ze het wel graag gezellig thuis willen maken. Dus we zien de grote uitgaven, die worden uitgesteld. Van de zomer hebben we natuurlijk in de combinatie met slecht weer... hebben bijvoorbeeld tuinmeubelen het niet goed gedaan. Uh, nu met de kerst, uh, tot nu toe zien we toch wel heel veel aanloop bij onze klanten. Uh, en wordt er ook wel gekocht... Uh, geen grote groei, maar toch zeker wel op hetzelfde niveau als vorig jaar. En uit Australisch onderzoek zou blijken dat echte kerstbomen toch beter zijn voor het milieu dan de namaakvarianten. Pas als iemand 17 jaar lang dezelfde kunstboom heeft, is die groener bezig. Zal ik er een echte boom op zetten nog even? Want een echte boom zou bij de kweken, transport en uiteindelijke verbranding 3 kilo CO2 uitstoten. En bij de productie van een plastingboom gaat het om 48 kilo CO2. Hm. Nou, kijk eens aan. Wat heb jij thuis? Een uh, echte. Kijk. Ja, wist ik wel. Tien minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij het voetbal ging het afgelopen week weinig over voetbal. Het geweld op en rond de velden stond voornamelijk centraal. Zo dadelijk om acht uur wordt daar verder over gepraat... tijdens het topberaad aanpak voetbalgeweld. gebeurt allemaal in aanwezigheid van drie ministers. De KNVB, de politie en ook het NOC-NSF is erbij aanwezig. Gerard Dielesen, directeur van NOC-NSF. Goedemorgen. U bent al onderweg. Um, We noemen het een topberaad. Wat verwacht u ervan op voorhand? Uh, ja, wat ik ervan verwacht, dat vind ik nog wel moeilijk te zeggen. Het, het is behoorlijk voorbereid. Ja, allereerst vind ik het goed dat de minister, want het is een initiatief van de minister van, uh, van VWS, uh, een aantal mensen die mee te maken heeft uh, bij elkaar heeft geroepen. Uh, naar aanleiding natuurlijk vanwege de gebeurtenissen uh, vorige week in Almere. Ja, wat ik ervan verwacht, ik, ik hoop. En ik verwacht wel een beetje dat het programma na een veiliger sportklimaat... Dat, uh, ja, dat we daar wat meer druk op kunnen gaan zetten. Zodat we uiteindelijk wellicht ook afspraken kunnen maken... dat we uh, uh, ja, de veiligheid op de sportvelden in Nederland... Uh, wat sneller en wat beter in de hand krijgen. Mm, er zijn toch al allerlei afspraken. Hoe komt het dat, uh, dat er nu meer nodig is? Nou ja, ik, ik, ik wil niet zeggen dat er dat er per se meer nodig is, maar we kunnen wel een aantal afspraken... of een aantal intenties die we hebben uitgesproken twee jaar geleden... toen het kabinet begon, he, waar het gaat om de begeleiding van scheidsrechters... waar het gaat om de begeleiding van coaches, ja, dat we die versnellen. He, want het is wel duidelijk dat dit wel een belangrijk maatschappelijk onderwerp is. Dan uh, ja. Ja, wordt gesproken meneer Dieders, over, over de strafmaat, een registratiesysteem. Is het allemaal haalbaar, denkt u? ja, nou dat is wel een van, de, van van de vragen die ik heb. Dus het is een terechte vraag als het gaat om om bijvoorbeeld een registratiesysteem van mensen die uh, over de schreef gaan. Ja, dan. Dan heb je natuurlijk te maken met de wet op de persoonsregistratie. Uh, dus dan zie ik nog wel uitvoeringsproblemen... dat je die dingen op korte termijn niet uh, heel snel uh, in de hand kunt krijgen. Maar er zijn natuurlijk wel andere maatregelen die je kunt nemen. Uh, ik, uh, ik noemde het al, uh, de betrokkenheid van ouders... Uh, uh, bij, bij, bij hun kinderen uh, intensiveren. Uh, de, uh, coach, de coaches uh, uh, zorgen dat scheidsrichters uh, mentale weerbaarheidstrainingen krijgen... zodat ze beter zijn voorbereid op situaties die ze nu vaak ook overkomt. Want uh, vorige week in uh, Almere was natuurlijk echt een excess, maar ja, het is natuurlijk helder dat op sportvelden uh, ja, meer vormen van, uh, van vandalisme en van geweld voorkomen. Ja, en daarbuiten ook, meneer Dielissen. is het wel een probleem van de sport, vraag ik me af. Nee, nee, nee, ik ben er wel helder in, het is een maatschappelijk probleem. Kijk, en als je kijkt naar het voetbal, dat heb ik vorige week ook al in, uh, in uh, commentaren gezegd, het voetbal is natuurlijk zo'n grote sport en uh, daar vind je zo'n grote afspiegeling of zo'n zo belangrijke afspiegeling van de samenleving, mm. hè, dat je ook niet kan zeggen uh, dat het een probleem van, uh, van de sport of bijvoorbeeld... Is. en Vandaar dat ook uh, vandaag uh, de minister van Onderwijs, uh, Jeb busvermaker en ook Ivo uh, Stelter van, uh, van Veiligheid en Justitie aanwezig zijn. Maar met dat in het achterhoofd meegenomen, hè, um, zijn er bijvoorbeeld ook vroegere daders aanwezig? Want bestaat niet het gevaar dat je over het probleem praat, maar niet met het probleem praat? Nee, er zijn er, er geen, uh, uh, vroegere daders aanwezig. Hè. Wat niet wil zeggen dat je daar uh, afspraken over zou kunnen gaan maken. Hè, om, om meer inzicht te krijgen in ja, waarom er bij sommige mensen uh, de stoppen doorstaan en ja. de, de, de meest vreemde dingen gebeuren. En maar dat zou, dat zou een, een uitkomst kunnen zijn om, om daar ook verder onderzoek of daar ook verder een gesprek over te gaan voeren. Ja. Maar als ik u hoor, dan wilt u vooral verder. En uh, verder met het programma dat nu al loopt. Uh, is dit dan een ja, beetje, ja. beetje bijeenkomst voor de Bühne? Uh, nou ja, dat zou moeten blijken. Ik bedoel, ik ben uitgenodigd door de minister. Ja, dan kom ik. Ja, Laat ik daar helder over zijn. Nee, ik vind dat je daar dan over ook moet praten. En, het, en wij vinden het ook een maatschappelijk probleem. En ook wij vanuit NOS-NSF hebben natuurlijk een belang. Eh, dat het op de sportvelden veilig is. En dat iedereen gewoon veilig kan sporten. Eh, en op basis van fair play en dat soort uitgangspunten. Eh, dus als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, doe ik dat graag. En of het voor de bune is, ja, dat geloof ik ook niet. Ik bedoel, eh, het, het land staat als het ware op zijn kop. Naar aanleiding van datgene wat er in Almere is gebeurd. Dus dat je daarop reageert. Ja, dat snap ik en dat vind ik ook logisch. Hm. Eh, voetbalbond KNVB is lid van NOC-NSF. Wat heeft uw ja. organisatie afgelopen week voor de bond kunnen, kunnen doen ter ondersteuning? Nou ja, dat valt het laatste woord. We hebben de KNVB daar uh, waar het kon uh, ondersteund. We hebben natuurlijk veel gebeld met, uh, met, met, met de voorzitter en de mensen van met name de amateursectie. En we hebben ook afgesproken dat zij in de lead waren. Uh, het is een hele grote, uh, ja, het is een grote organisatie, de KNVB. Zij hebben uh, zelf mensen. We hebben samen ook, uh, ook met VWS het, uh, het onderwerp na een veilig sp uh, sportklimaat opgezet. Overigens ook samen met de Koninklijke Nederlandse En uh, Dus we hebben wel kennis uitgewisseld. Maar zij, we hebben hen wel echt in de lead gelaten. Uh, en het initiatief laten nemen daar waar het gaat om. Uh, natuurlijk, alle gebeurtenissen in, in Almere. En voetbal is natuurlijk ook, ja, dat, dat zei ik al, hè, het is echt een afspiegeling van de samenleving. En dat het probleem daarop groot is, ja, dat, ja, dat, dat is natuurlijk heel We zijn benieuwd uh, hoe de top zal verlopen, meneer Dieles. Dank dat u ons al even zo vroeg te woord wilde staan. Oké, okay, graag gedaan. In Gelderland hebben ze genoeg van wilde zwijnen. Het nieuwste wapen tegen de beesten zijn zwijnverdwijnblokken. Klinkt als iets uit uh, Harry Potter. Maar goed, u hoort zo wat dat is. Een zwijn van de wijnblok. Eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Ja. de Hart. Uh, Goedemorgen. In het uh, hele land is het uh, plaatselijk glad door bevriezing. In het noorden en het oosten van het land uh, kan het ook plaatselijk glad zijn door sneeuw of sneeuwresten. En dan, uh, dan staan er op dit moment nog uh, drie files, 13 kilometer in totaal. Opvallendst is dat uh, op, de, op de A50 Eindhoven richting Os... een auto in brand staat uh, tussen Afrit Zeeland en Nistelrode... daarom twee kilometer file. Bij Nistelrode is de oprit bovendien dicht... en er staat uh, dus een auto in brand. Nou, um, niet zo heel veel winterse buien nog vanaf het. Nee. Wat verwacht je daarvan voor half negen? Nou ja, het, het is inderdaad uh, vrijwel overal doog. Het vriest op veel plaatsen nog licht, behalve uh, hier aan de kust. Ik denk dat de spits normaal zou verlopen. En ik reken op 250 kilometer file rond half negen. Ik ben de hard bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. Wij gaan terug naar Utrecht naar Mark-Robin Visser. Want we hebben de cijfers, Mark-Robin. Ja. ja, als je de mensen hier aan tafel zou hoort... dan zou je denken, nou, dat valt allemaal nog wel mee. Want ik zit hier <lacht> allemaal met, met jonge werklozen... Oh, nee, dat woord mag ik niet gebruiken. Hè? Dat je geen baan hebt. Wat, hoe noem je dat dan? Wat? Werkzoekend. Noemen ik mag niet werkloos zeggen, maar wel werkzoekend. Nou, ik zal het straks even uitleggen. Maar dan eerst, Lara. Maar even die cijfers. Ja, ik, ik, ik, ben, ik ben niet zo goed in die cijfers. Dus ik hou de, de cijfers eventjes onder me. Maar mm -hmm. we kunnen zeggen... Uh, dat uh, Manpower, he, de Manpower Group... die doet sinds tien jaar uh, een uh, onderzoek... naar de verwachtingen op het gebied van werkgelegenheid enzovoort. En de verwachtingen zijn nog nooit zo slecht geweest als nu. Dus nog nooit zo slecht in vergelijking met welke periode... dan ook de afgelopen uh, tien jaar. En Manpower doet onderzoek in 42 landen wereldwijd. En uh, Nederland springt er echt heel slecht uit. Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is... En uh, we gaan straks, Lara, ook uh, meer daarover van Manpower horen. Maar mm -hmm. ik zat het hier in Utrecht uh, bij de initiatiefnemers van De Broekriem... want zo heet het clubje, al even te bespreken. En die zitten allemaal met een brede smile op hun hm. gezicht tegenover mij. Hoe, nou, komt ja, dat? hoe kan dat? Ja, hoe komt dat? <laughs> Vertel eens eventjes. We zijn met leuke dingen bezig, dus uh, daar word je wel weer vrolijk van. Uh, dus... Jullie zijn met leuke dingen bezig, maar jullie hebben allemaal geen werk. We hebben geen betaalde baan, dat klopt. Maar we zijn wel werkend, want we zijn heel erg bezig met allerlei initiatieven. Ja. Maar we krijgen daar inderdaad geen salaris voor op dit moment. Maar dat betekent niet dat we geen leuke dag kunnen hebben. Ik zou zeggen, stel jullie je, eventjes, uh, je kort voor... hoe je heet, uh, uh, uh, hoe oud je bent en hoe, hoe erg je eraan toe bent. Ik ben uh, Judith van der Mark. Ik ben uh, 28 jaar en uh, ik ben uh, sinds 1 november uh, uh, werkzoekend. Ja. Wat doe je? Uh, ik ben bedrijfskundige. En uh, uh, ja, mijn, mijn erge toestand is eigenlijk dat ik, uh, mijn contract niet is verlengd. Okay. Dus zo erg is het. <laughs> zo erg is het, ja. Ja, zo erg is het. Nou ja, ik uh, zit sinds deze zomer thuis. Mijn naam ja. is uh, Pieter ja. Vermeer, 27 jaar. Ik ben uh, drie jaar geleden afgestudeerd als architect. Toen de stap gemaakt naar vastgoedmanagement, omdat in architectuur al geen uh, brood te verdienen was. Vastgoedmanagement ging het uh, vrij goed, vrij lang goed. Alleen daar komt nu ook volledig de klat in, dat blijkt wel uit de recente cijfers. Ja. Dus uh, sinds deze zomer ben ik weer op zoek. En hoe ben jij aan de kant komen te staan? Er was te weinig werk, dus er moesten een paar junioren het veld ruimen. En ik was er een van. Ja. En dan hebben we nog een Pieter. Yes, Pieter Tiller. Ik ben uh, 29 jaar. Uh, en het bedrijf waar ik voor werkte ging failliet. Een vastgoedbedrijf of adviesbureau bij woningcorporaties en zorginstellingen. Uh, en ik heb een achtergrond in het vastgoedmanagement. En uh, sinds drie maanden nu uh, thuis. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben Mark Robin Visser en ik ben 43 jaar. Ik werk voor de publieke omroep en er moet 300 miljoen bezuinigd worden. Dus kan ik ook lid worden ja. bij jullie? Nou ja, het is misschien nog wat vroeg, maar als het <laughs> de tijd is. Als, als tijdens, de nood aan de man. Is. Ja, precies. Dan, dan ben je welkom. Ja. Zeg die berichten van Manpower. Hè? We hebben gisteren al uh, dat verhaal van de Nederlandse Bank gehad dat de economie uh, niet goed gaat. Hoe ontvangen jullie dat? Het is zeer demotiverend. Ik bedoel, voor mij zijn alle cijfers nieuw. Ik ben Pas sinds deze zomer zit ik thuis. Dus hoe het vroeger was, weet ik niet. Ik weet alleen dat het voor mij behoorlijk lastig is... om nu aan een goede baan te komen. Ja. Dus je gaat heel erg breed oriënteren. Want je wil toch je kwaliteit en je talent inzetten. Ja. En dat is heel erg lastig met zulke cijfers. Maar, en wat betekent dat breed oriënteren? Dat je gaat ook kijken buiten je vakgebied... en dat je plotseling met de broekriem bezig bent. Omdat ja. dat in één keer een middel is om je netwerk te vergroten. Ja. En daar zou je eerst niet over nadenken. Eerder zou je gewoon gaan solliciteren bij een ja. vacature. Maar het blijkt dat 70% van de vacatures ja. wordt ingevuld ja. via het netwerk. Ja. Dus dat is een nieuwe methode. Goed, uh, uh, uh, heren en dames van de broekriem. Uh, wij gaan vanochtend de stand van het land doornemen. Wij wachten natuurlijk straks op de exacte cijfers van, uh, van meneer Manpower... zelf uh, na zeven uur. En dan praten wij hier ook verder... Groeten uit Utrecht. Tot straks. En de groeten terug uit Hilversum. We horen je zo dadelijk. Gelderland, de Veluwe met name, zijn er al jaren veel aanrijdingen... tussen automobilisten en wilde zwijnen die willen oversteken. Daarom worden in Gelderland in de provincie vandaag zwijnverdwijnblokken geplaatst. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is een zwijnverdwijnblok? Nou, Dat zijn blokken die we langs de kant van de weg neerzetten... Die ervoor zorgen dat het uh, zout uh, wat er vanaf de weg komt, dat dat in die tegels blijft zitten. En dat het uiteindelijk niet in de grond terechtkomt, Waardoor daar niet allerlei nou ja, uh, lekkere torretjes en kevertjes en andere uh, kleine insecten kunnen komen. Die uh, wilde zwijnen heel erg lekker vinden. En uh, Wilde zwijnen zijn altijd op zoek naar eten. Ook langs de kant van de weg. En uh, als we het onaantrekkelijk maken om daar nog iets voor hen te vinden, dan blijven ze daar vandaan. Dus, als ik het goed begrijp, zorgen die blokken. Want hoe groot zijn die blokken? Nou, u moet het qua vorm moet u het ongeveer zien als hele grote uh, lego blokjes. Okay. En uh, die worden dus. Uh, maar hoe groot dan? Uh, nou, die zijn ongeveer uh, 60 bij 60. Ja. Die worden dan langs de kant van de weg uh, gezet, uh -huh. uh, ingegraven. En die zorgen ervoor dat in die uh, gaven die erin komen, aan de bovenkant wordt daar met name het. Uh, uh, nou ja, het zoutwater water uh, blijft uh, hangen. En uiteindelijk niet verder naar de grond toe gaat... zodat daar niet alle torretjes en beestjes gaan komen. Ja, want, want uh, die houden van zout en uh, bevinden zich dus daar. En dus gaat het zwijntje daarop af. En dat is langs de weg en dus gevaarlijk. En dus levensgevaarlijk, zo hebben wij uh, op... De Veluwe heeft dit jaar al om en nabij de 350 tot 360 aanrijdingen gehad... tussen wilde zwijnen en uh, auto's. En dat kunnen we op deze manier kunnen we dat voorkomen. Want als die beesten niet in de buurt van de wegen zijn... steken ze de wegen ook niet over. Ja, dat is niet goed voor de, de zwijntjes, kan ik mij voorstellen. Met, met, Zo'n botsing met een auto. Wat, wat, ge wat gebeurde er met die auto's? Z zijn het heftige ongelukken? Dat zijn redelijk heftige ongelukken. Ik heb het zelf één keer meegemaakt, uh, niet in Nederland... maar op een andere plek, dat je zoiets plotseling voor een auto krijgt... A, je schrik je werkelijk het ledlazer is. Maar in de tweede plaats is het ook zo dat je auto dus of total los kan zijn... of zwaar beschadigd kan zijn. En dat er ook, wanneer het met andere uh, uh, motorvoertuigen gaat... zoals bijvoorbeeld met motoren, dat het tot fatale afloop kan worden. Ja, maken. dat kan dus natuurlijk helemaal gevaarlijk. in het van de verkeersveiligheid uh, is het echt van groot belang... dat wij proberen ervoor te zorgen dat zij het niet lekker vinden... langs de kant van de weg en dus de weg niet overschrijden. Maar meneer Van Dijk, hoeveel kilometer weg heeft u in Gelderland? Want dan heeft u gewoon wat van die blokken nodig. Ja, we hebben heel veel blokken. Als je alles zou doen, hebben we ook nodig. Wij doen dat alleen tegelijkertijd met grote onderhoud wat wij in provinciale wegen doen. Dan nemen we het in één keer mee en dan is het veel minder kostbaar. En buiten dat, het kost wel iets, maar het zorgt er ook voor dat de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd wordt. En dat is wel een taak die bij ons ligt. En wat doet u er nog meer aan trouwens? aan Het bestrijden van de zwijnen, die wordt nog steeds afgeschoten? De worden omdat het aantal zwijnen veel en veel te hoog is, wat er op de Veluwe rondloopt. Dus dat betekent ook dat er nog steeds afschot moet plaatsvinden om de juiste stand van het aantal zwijnen weer terug te brengen. Ja. Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Ja, we kunnen er niet zoveel aan doen. Helaas, sombere economische vooruitzichten domineren de voorpagina's van de ochtendbladen vandaag. De Volkskrant constateert dat het bijna nader inzien nog slechter gaat met de Nederlandse economie dan verwacht. Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd... heeft de Nederlandse Bank zijn ramingen naar beneden bijgesteld. U heeft dat gisteren kunnen volgen op Radio 1? Uh, ook wijken de cijfers van de Nederlandse Bank behoorlijk af... van die van het CPB. Belangrijk negatieve factor is volgens de Volkskrant de consument. Die doet zuiniger aan dan de Nederlandse Bank verwachtte. En hoe minder Nederlanders uitgeven aan kleding, uitgaan, huizen en auto's... hoe lager de economische groei. Nou, het Financiële Dagblad kijkt natuurlijk naar de sombere ramingen van de Nederlandse Bank. De krant heeft met de oppositiepartijen in de Tweede Kamer gesproken over de tegenvallende vooruitzichten. Oppositie eist volgens het FD snel duidelijkheid en actie van premier Rutte. Toch pleit de CDA en D66 niet direct voor extra ombuigingen volgend jaar. Al spreekt financieel woordvoerder Van Heijem van het CDA van een dramatische verslechtering. SP en PVV zien in de tegenvallende prognose hun gelijk bevestigd. De bezuinigingen duwen de economie dieper in een recessie. En ondanks dat het kabinet zegt geen extra maatregelen te zullen nemen... ...kopt de Telegraaf dat extra bezuinigingen onontkoombaar lijken. De krant meent dat met de laatste beroerde voorspellingen van de Nederlandse bank... ...dit kabinet al over enkele maanden wordt onderworpen aan een lakmoesproef. Een kabinet dat in ogen van de krant mede schuldig is aan de consumentencrisis. Burgers en bedrijven zijn koopschuw gemaakt om grotere uitgaven te doen... ...of investeringen in vernieuwen. Huizencrisis is volgens de Telegraaf ook deels veroorzaakt... door het onverantwoorde politieke gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek. Voor veel burgers is het uitzicht op een zogenoemde welvaartscorrectie... het signaal om de uitgaven stop te zetten. Ja. We laten dat eventjes liggen, komen er later op terug uiteraard in deze uitzending. Want er zijn al die nieuwe cijfers bekend over werkgevers die wat somber zijn... en over het aantal vrouwen dat werkt. Verder nieuws in de kranten. Agressie op de sportvelden domineerde de afgelopen week het nieuws. Maar volgens Trouw zijn de velden in werkelijkheid een veilige plek. Veiliger dan bijvoorbeeld de straat, het winkelcentrum, de trein of het werk. Op al die plekken krijgen mensen meer met verbaal en fysiek geweld te maken... dan bijvoorbeeld langs de lijnen van een voetbalveld, blijkt uit onderzoek. Toch heeft driekwart van de Nederlanders het idee dat de amateurs Sport wordt overschaduwd door agressie. Dat die agressie toeneemt en ook steeds grovere vormen aanneemt. Morgen komt er een rapport over sportiviteit en respect. Elf sportbonden concluderen dat er een diepe kloof bestaat tussen beeld en werkelijkheid. Maar het rapport werd gemaakt voordat grensrechter Richard uit werd mishandeld. En uiteindelijk overleed. De presentatie, presentatie is uit respect uitgesteld tot na zijn crematie, schrijft Trouw. In het AD een pleidooi tegen de verbodslijst voor zwangere vrouwen. Volkskundigen vinden de lijst met alles wat zwangere vrouwen niet mogen overdreven en schrikbarend. Ze zouden er juist ongezonder door gaan eten, schrijft de krant. Niet dat er geen goede adviezen op staan. de lijst is alleen veel te lang. Slikken voor paracetamol tijdens de zwangerschap zouden toeleiden dat teelballen niet indalen. Het wordt geaccepteerd door verloskundigen. Maar dat je geen worst en spek mag eten... omdat de kans op leukemie dat zou vergroten... dat vinden ze dan weer veel te ver gaan. De lijst is zo lang dat vrouwen in paniek raken... en juist daardoor een ongezonder eetpatroon krijgen. Ja, dan maar een frikandel. zijn Next ziet een terugkeer van de jaren 60 als het gaat om arbeidsmigratie. Steeds meer immigranten komen uit landen als Griekenland en Spanje. Net als toen. Nou, morgen verschijnt een rapport over Europese arbeidsmigratie. De crisis wordt langzaam zichtbaar in de statistieken. In landen als Nederland en Duitsland... melden de Zuid-Europeanen zich steeds vaak. Zover. Overzicht van wat er in de ochtendbladen staat. De cijfers van Manpower krijgt u na 7 uur. Dan hoort u dat de werkgevers uitermate somber zijn en verwachten de komende tijd, met name komend jaar, veel minder mensen nodig te hebben. Dutch Lease bestaat 40 jaar en dat vieren we.